Versteeg. Sorry dat ik u stoor, inspecteur, maar ze hebben u nodig. Er is een moord gepleegd. Ja, dat is natuurlijk heel spijtig, Van Wamelen, maar ik heb eindelijk eens een vrije avond en ik zit naar een concert te luisteren. Er zijn al wel meer inspecteurs op het bureau? Laat een van de anderen maar behandelen. De hoofdcommissaris is speciaal op u gevraagd, inspecteur. Er is namelijk een van ons in de, de HC. vond dat u Een van u ons? Dat... Wat bedoel je? Een politieman, inspecteur. Een politieman?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 37 jaar, ongehuwd. Pogaars, pogaars ken ik geloof ik niet. Nee, dat ken wel, zijn, inspecteur. Hij werkte voornamelijk in het bureau Warmoestraat. Het was een tamelijk onopvallende man. Stil, nog op teruggetrokken. Weinig contact met zijn collega's. Hmm. Eigenlijk een beetje een dode diende. Oh, oh, sorry uh, inspecteur. Ik weet het niet kennen zeggen. Dat denk ik ook van Wamelen. Maar hij heeft een andere vragen. Waar gevonden? Door wie? Waarom moord?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 Dus zeg: uh, Ken er niet de muziek, Jan? Ik vind het hier een dode boel. Niet zo lullig, hoor. Er is net iemand de pijp uit gegaan. Dan draai je geen vrolijke muziek. Nou, dat, dat hangt er maar vanaf wie er de pijp uit is. Toen mijn schoonmoeder. Ja, ja, ja, ja, ja, is wel goed, hoor. Deze kant op, inspecteur.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 Ik kan je verzekeren dat het goed aankwam als hij daarmee een klap deelde. He? En dan gebeurde nog alles. Als hij vond dat een van de meisjes niet genoeg verdiende op een avond. Oh, nooit op hun gezicht te horen of op de armen. Nee, altijd op de rug, de hoogte van de nieren. Ik heb wel jankende de meisjes hier bij me gehad omdat ze bloed in hun urine hadden gezien en niet wisten wat ze moesten doen. Ja, dat, dat is toch je reinste mishandeling? Waarom hebben ze er nooit aangifte van gedaan?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 Die kerel op de dvd. Hmm. Vraag aan de technische dienst of ze een foto kunnen afdrukken van die vent van Wamelen. Alleen zijn smoel natuurlijk. En laat die aan Annette zien. Kijken of het dezelfde is. Of ze hem herkent. Oké, okay, moppie. Ik kom vanavond wel even naar je toe met die foto. Ja, hartstikke bedankt, hè. je hebt ons goed geholpen. Graag gedaan, allemaal jap. Inspecteur.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 Een betaling voor foto's of video's die Bogaas geleverd heeft. Of misschien was er wel meer aan de hand. Misschien werd die man wel door Bogaas gechanteerd. Het wordt toch niet gekker, hoor, inspecteur. Tja, mijn moeder zei het vroeger ook al. Uh, onze lieve heer heeft rare kostgangers. Van Wamelen, Ja, zeg het eens, jongen. Hm, hm. Maar dat is geweldig.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 Ergens anders vermoord, en daarna op die binnenplaats gedumpt. Ja, dat kunnen ze nooit alleen gedaan hebben, inspecteur. Wilma weegt volgens mij nog geen zestig kilo, dus uh, ken ze de vent van Jan bestuur nooit in de reentje hebben versleept? Dan moet ze hulp gehad hebben. Misschien een man? Die zal inmiddels toch wel terug zijn van zijn reisje voor de zaak. Of zou tante Sjane? ze kennen genoeg mensen in het wereldje.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 kan ik u even alleen spreken. Hmm. Ik denk dat we tante Sjaan weer moeten laten lopen, inspecteur. We hebben niks tegen haar. Ja, ik zit toch nog te denken aan uitlokking van Wamelen. Hoor. Aanstichting tot moord. Ach, kom nou, inspecteur. Denkt u dat de officier daarin trapt? Nee. Nee, nee, waarschijnlijk niet.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 Inspecteur, Wilma heb het niet gedaan. Ze heb Jantje niet vermoord. Wat klets je nou van Wamelen? Het autopsie specteur. inspecteur. Ze hebben een wondje van een injectie in zijn nek gevonden. En een of ander gevaarlijk in zijn bloed. Wilma heb Jantje niet vermoord. Hij was al dood toen ze begon te steken.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 Dan kun je wat mij betreft je pilsje ergens anders gaan drinken. Ze hebben het hier toevallig wel over een moord. Maar staat het enige maar? Ja, maar wel over de moord op Jantje met het handje. En zeg nou zelf, Wim. Was er iemand van de klanten hier die hem echt graag mocht... Hé, hey, Tante Sjaan, wat bedoel jij nou met uh, was dat het enige, Man, niks, jongen, niks. Heb je nog meer van die foto's, Jaapie? Ja, ik heb er maar meteen wat meer af laten drukken. Gemijd er eens een. Dan zal ik bij mij in de buurt ook eens even informeren. Graag, Tante Sjaan. En uh, kan jij er eentje hier op hangen, Wim? Uh, doe er maar een briefje bij dat ze mijn moeten bellen op het bureau als ze hem kennen. Ja, doe ik. Nou, een peelsie dan maar? Nee, doe mij maar een... Uh...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 Bouw wat? Hoe schrijf je dat? B-E-A-U-T-E-M-P-S. -A ja, ik wist het ook niet hoor, met dokter Verwijf. Tante Jean, je bent een moordwijf. <tie> uh, dat had ik natuurlijk weer niet mogen zeggen van de inspecteur, maar je bent het wel hè. Hartstikke bedankt. Hebben hey. we er wat aan?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 Hij is er gesmeerd, Specteur. Shit! Nattigheid, hij voelde natuurlijk nattigheid, maar hoe wist hij de... misschien, uh, misschien is dat een beetje mijn schuld? Uw schuld, specteur? Ja.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 Middenweg, hij zit op de Middenweg. Waar ongeveer? Uh, waar ongeveer? Ter hoogte van de Jaap edebaan Wat? Hoe ver? Ze zitten 100 meter achter hem. Dichtbaar is maar een baanstraat hier vandaan, de spoorduiven, we halen ze zo wel in. Wat doe je nou, man? Ben je gek geworden? Dit is een richtingverkeer. Pas op! Ik heb een klein ongeveer.